Ajax heeft een nieuw eredivisie-record gevestigd door in Venlo VVV met 13-0 te verslaan. Nog nooit eerder maakte een club op het hoogste niveau meer dan 12 doelpunten in één wedstrijd. Het vorige record dateert uit 1972 toen Ajax Vitesse met 12-1 versloeg. Door een computerstoring kan het RIVM vandaag geen volledig beeld geven van het aantal nieuwe coronabesmettingen. Na urenvertraging zijn bijna 8700 nieuwe gevallen gemeld. Veel minder dan gisteren, maar het RIVM verwacht dat er door de storing honderden gevallen te weinig zijn geregistreerd. Verder zijn er 284 nieuwe coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis en 52 patiënten verplaatst naar de IC. Op het Malieveld in Den Haag hebben een paar honderd mensen tegen de coronamaatregelen en de coronawet gedemonstreerd. De protest was georganiseerd door viruswaarheid. Mondkapjes werden er niet gedragen, maar de organisatie liet demonstranten wel op afstand te houden. De coronawet, die de bestaande noodverordeningen moet vervangen, is al goedgekeurd door de Tweede Kamer. Komende week buigt de Eerste Kamer zich erover. Als die akkoord gaat, kan het kabinet bijvoorbeeld het dragen van mondkapjes verplicht stellen. Net als ruim 50 miljoen andere Amerikanen heeft president Trump al zijn stem uitgebracht voor de verkiezingen. Hij bezocht een stembureau in een bibliotheek in Florida, vlakbij zijn resort. Trump zei dat hij heeft gestemd op een man die Trump heet. Max Verstappen start morgen vanaf de derde plek bij de Formule 1-race van Portugal. In de kwalificatie eindigde de Brit Lewis Hamilton als eerste en zijn teamgenoot Valtteri Bottas werd tweede. Het weer het is bewolkt, maar droog bij zo'n 15 graden. Vannacht volgt de westen uit regen. Morgen begint de dag grijs en nat. Later klaart het van het westen uit op. Alleen aan de kust kan morgenmiddag nog wel een bui vallen. Morgen wordt het zo'n 13 graden. Dit was het nws Journaal. ZFM, verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat file op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt Meer. Daar heb je ongeveer 10 minuten tijdverlies. Komt omdat de A10 West dit weekend dicht is tussen Amsterdam-Sloterdijk en de Koentunnel. Dat levert ook meer verkeer op op de A10 Zuid. Tussen Amsterdam-Slotermeer en Buitenveldert staat een file van 6 kilometer... en is de vertraging ongeveer 10 minuten. Tot zover de verkeersinformatie.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 Jou. Ja, dat was de nieuwe, de, de nieuwe, de nieuwe ja single van uh, Bart Heemskerk en jij was dat uh, getiteld. En ja, welkom bij het tweede uur entertainment for You. Mijn naam is Fred hij als je net inschakelt. En uh, als je denkt van wie is de kerel? Nou, ik ben het. Ja. ja ha, ha, ha, ha. Hallo allemaal. Ik ben Bert van BIP en Bert in de dagzaten. En wat fijn dat je luistert naar entertainment for You bij ZFM Sandvoort. je paraplu. Ja, helaas, uh, Bert is ziek, dus die gaan we vandaag dus niet horen. Even een, uh, eventjes een, een, uh, ja, uitgesteld natuurlijk, ja zo is het. Dit is Jeffrey Tanis en verloren tijd. Ik was al jong toen ik mijn eigen droomde volgde. Ik volgde altijd mijn eigen pad. Ik kwam overal, in ieder dorp, en elke stad. Ik wacht soms te snel op eigen benen Wist niet altijd raad met mijn gevoel Maar toen ging ik recht op, op mijn doel Was opeens niet meer gelukkig met de vrouw Die zei dat ze van me hield Was opeens niet meer gelukkig Jij leefde met een masker, maar er was niemand die dat zag. Oh, ik voel me nu gelukkig en helemaal bevrijd. Ik heb de weg weer teruggevonden, maar met jou was ik niet gewijd. Achteraf gezien, was het met jou een verloren tijd. Ik brak mijn hart in twee. en had het over... een verloren tijd. Ja, en uh, we gaan uh, eventjes... Uh, verder met Danny Christian. En ja, een lekkere gauw houden. Ik ben niet meer van jou. Eentje van... Uh, ja, wat is dit? Uh, een jaar of vijf geleden. Er was niemand... die me kende zoals jij. Vanaf de eerste dag... waren wij een feit. En niemand...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 Ik ben niet meer van jou, jij bent niet meer van mij Je houdt je nu ontroot. groot, maar gaat kapot van de pijn Omdat je bij me wilt zijn Maar niet meer bij me kunt zijn En is dit dan het eind?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 Dat was je Danny Christian. En ik ben niet meer van jou. Oftewel uit elkaar van een jaar of vijf geleden. Uh, misschien iets langer. Zief veel mensen, voor jou. Tot de klokjes van 8 uur. En uh, we hebben weer iemand aan de telefoon. En uh, ja, het is gelukt. José, goedenavond. Een hele goede avond. Hoi. Jai, ja, ja, ik, ik heb te ik heb kampen met een... Uh, ja, toch wel een... Uh, een klein technisch probleem, maar uh, dat eigenlijk een, een groot technisch probleem veroorzaakt. Laat ik het zo zeggen. Oké, okay, maar we zijn live, denk ik. Maar, uh, we, zijn nu, we zijn nu live, ja, ja, ja zeker. zo heb je het toch goed gedaan. Ja, uh, gelukkig wel. Ja, heb ik toch nog iemand kunnen bereiken vandaag. Hé, oh. <laughs> hey, uh, ja, ik, ik bel natuurlijk over jou, uh, jouw leuke om Geen minuut meer zonder jou. Ja, ja, hij is best gezellig, toch? Ja, vind ik wel. En een gezellige cover. Ja, het, is, het, is, het ziet er allemaal gezellig uit. Maar ja, dat zijn we ja, eigenlijk gewend voor jou. Tenminste, ik, ja, ik ja, wel. het is geen cover, hè? Het is een nieuw nummer. Nee, ja, je, je, je, de cover van de, van, de, van de single. Oh, de cover. Ja, ik, ik was misschien oh, ja, niet even duidelijk. maar. ik Nee, de, de, nee de hoes, bedoel jij de hoes? Ja, ja, de hoes, ja. Uh, oké. Okay. Ik denk, oh, ik heb een, een eigen een nieuw nummer gemaakt. Dus uh, oké, okay. nee, dan mag ik elkaar verkeerd. Ja, ja, nee, nee. nee. Nee, dankjewel. Ja, we hebben ons best op gedaan om, uh, om het een, een geheel te laten vormen met de muziek en, uh, en het hoesje inderdaad. En dan ook uh, um, ja, de videoclip. En ik denk dat dat bij deze, deze plaat wel erg uh, ja, leuk gelukt is. Ja, toch? Ja, ja ik denk het ook ja. wel. Het ja. past allemaal naadloos in elkaar. En uh, ja, dit is zo'n productie waarvan je zegt, van uh, tenminste ik zelf... Ja, alles ondersteunt elkaar, alles past bij elkaar en uh, het klopt, het, heel, het hele plaatje klopt eigenlijk. Ja, het is, het is gewoon een, uh, ja, een, een uh, vrolijke happening eigenlijk. Nou ja, ja een uh, beetje positiviteit in deze tijd. Ik wou net zeggen, ja, ja dat mag ook wel een <lacht> beetje, toch? Ja, ja nee, dat, dat was ook een beetje de insteek uh, wat er in het voorjaar, nou ja, februari of zo, kwam dit ja. in mijn mailbox... En uh, het kreeg ik doorgestuurd van Pascal de Vormer en uh, Olaf Hesselmans. En ik, ik had meteen zoiets van, ja, dit is echt een nummer voor mij. Dit is mij op het lijf geschreven en uh, dit gaan we uitbrengen. Ja. Ja, toen was corona natuurlijk al een beetje bezig volgens mij. Nou, dat kwam... Ja, maar, ja een ja. beetje begin maart zo. Ja. De eerste week en, van maart zo'n uh, beetje geloof ik voor ja. mij. Ja, klopt. En ik dacht van, ja, als ik het uh, nu uit ga brengen, ja, dan is het een beetje... Zonde, dacht ik in eerste instantie, want er waren geen boekingen meer, geen optredens meer. Nee, klopt. En uh, ik dacht op een gegeven moment, ja, hoe lang gaat dit nog duren? Ik wil gewoon eigenlijk dit nummer uitbrengen. Dus dat hebben we ook gewoon gedaan. Uiteindelijk in uh, eind augustus. En uh, ja, weet je, er waren nog steeds uh, veel minder boekingen. En daar hoef je het ook niet voor te doen. Maar ik wilde de radiostations gewoon nieuw materiaal geven. En mijn volgers en mijn fans. Ja. En dat ze uh, gewoon weer. Ja, blij werden van iets. Dat is het minste wat ik dan kan doen als zangeres. Dus dat heb ik ook gedaan. Ik uh, probeer toch zo op die manier mijn steentje bij te dragen. Aan, uh, ja, dat er wel eens vrolijkheid uh, door de stad. Ja, inderdaad. Nou ja, dat zeg ik. Ja, het is al treurig genoeg. Treurig genoeg, natuurlijk. Hey, ja. Ik bedoel, ja, ik zeg het altijd. En uh, voor jullie is het ook uh, weinig optredens. Uh, het is ook. Uh, uh, ja, ik zeg altijd een, een geldverliespost. Geldverlies, uh, hey, want uh, ja. Dat hebben nou, toch mijn, hart, mijn, hart gaat, mijn hart gaat gewoon uit naar de horeca en uh, de restaurants en alles. En ja, Voor mij is het natuurlijk ook jammer, maar uh, ja, ik vind het gewoon heel triest wat er gebeurt. Um, ja, en dan zeker, uh, dat is het allerbelangrijkste, de gezondheid, want die staat uh, op één. Ja. Um, ja, dat is gewoon, uh, gewoon heel, uh, heel spannend nu wat er de komende maanden ook allemaal voor ontwikkelingen gaan gebeuren. Ja, en, uh, ja want alle, uh, ja, alle evenementen sowieso zijn uh, hier in Nederland België afgelast. Ja, nu wel. België ja. heb ik nog lange tijd uh, verder kunnen werken uh, ja. met mijn optredens. Eigenlijk, ja, toen het hier nog niks was, was het daar eerder open en is ook langer doorgebleven gaan tot vorige week. Ja, uh, klopt. Ja, want ik ben pas, nee, nog, uh, pas nog geweest in, uh, in Brugge, dus... Ja, ja, nee, dat klopt. Het was daar wat langer open en ook ja. um, met de optredens voor mij ook. En ik, ik woon natuurlijk net op de grens van... Uh, ja, bij Breda, dus ik ben zo in Vlaanderen. Dus ik heb nog wat langer door kunnen werken als zangeres. En ja, dat stopt nu ook voor mij. Ja, een beetje maar kijken wat we kunnen gaan doen. En zorg op social media dat het. Dat je niet vergeten wordt, laten we zo zeggen. Nou, dat denk ik niet zo snel. Want ik ben nogal iemand niet veel deelt, ook over mijn privéleven. En. Vind ik ook uh, leuk en belangrijk. Ook uh, ja ik ben niet alleen zo'n rest, maar ik ben ook uh, uh, moeder en iemand die in ja. een klushuis bezig ja. is, wat niet altijd leuk is. En uh, maar dat laat ik allemaal lekker zien. Dus dan uh, ja, daar moeten de, de fans en de volgers nou, dus mee doen. Bezig bijtje, toch? Ja, ja, maar gewoon een kijkje in mijn privéleven. Dat vind ik uh, ja wel het minste ook wat ik kan bieden nu. Nou, een klein stukje dan hè? Ja, niet te niet veel. Nee, nee, nee. Nee, maar dit is denk ik ook wel leuk... dat je ook de grappige dingen ziet van, ja. van ons... Of, of ja, andere soort dingen. Dus ja, dat doen we nu. Ja, nee, maar dat is ook leuk natuurlijk. Kijk, dat zeg ik altijd... ja, je moet de mensen toch ook bezighouden. En zeker als, eh, als je mensen hebt die ja, toch uh, fan zijn van jou... of van je muziek. Hey? Ja. Ja. Die, die, die zit eigenlijk altijd met spanning wel te wachten. He, komt er, wanneer komt er weer wat nieuws? Ja, en wat, wat, wat gaat ze doen? Dus ja. we, we hebben vanaf het moment dat de single uit is gekomen... Uh, ja, we gewoon wel leuke dingen kunnen, kunnen laten zien. Ook, uh, nou wat ik zeg, ook in het klushuis. En uh, ja, dan, uh, dan blijven de mensen toch op de hoogte van... Ja, wat, wat gebeurt er nu verder in het leven van uh, bijvoorbeeld José? Ja, ja, ja. Ja, dat, is, uh, ja, ja, dat ja. zeg ik. En dan uh, blijven de mensen toch een beetje bij. En, uh, nou ja, het belangrijkste, ze vergeten je niet. Nee, nee, nee. nee daar zorg ik wel voor. En, uh, ja. Af en toe ook uh, uh, ja, probeer zoveel mogelijk met de fans in contact te blijven. Uh, elke maand een nieuwsbrief, waarin ook dingetjes staan die nog niet op, uh, op social media zijn. Dat ze uit de eerste hand ja. foto's krijgen die, die nog niet of nooit op uh, Facebook komen. En dat soort dingen. Ja, op mijn website is natuurlijk heel veel ook nog te kijken in de merchandise. Ja, noem even, je, noem even de, ja. de titel van je website. Ja, dat is www.jozeezet.nl. Uh, en die heeft een gloednieuwe merchandise uh, webshop uh, waar ook mondkapjes met mij daarop te bestellen zijn Ja, je moet wat ja. uh, en uh, met singles natuurlijk en uh, nou, alle... ja alle je, je moet een beetje met de tijd meegaan we moeten ja, toch uh, ja, ja. een hele leuke website uh, denk ik dus uh, nou komt alle kijken en uh, ik ben ook heel benieuwd wat de wat de luisteraars van jouw programma van mijn nieuwe videoclip vinden ja. um, die op YouTube staat dus als ze kijken en ze vinden hem leuk dan ook even liken alsjeblieft ja natuurlijk altijd even een duimpje en een, een ja, leuke reactie ja. is altijd welkom natuurlijk ja, dat, uh, dan uh, weet je ook dat er steken wordt en uh, dat het wordt gewaardeerd. Dus dat is altijd fijn. Ja. ja, dat doen we. Nou, superleuk. Ja. superleuk. Ja, ik, ik, ik, ik, ik kan je niet terugschakelen, want die telefoon die doet niks. Oh, dat maakt ja, niet uit. Ik gaan hem <laughs> gewoon zo meteen ophangen. Ik ben al blij dat het gelukt is. Ja, ik, ik gooi gewoon zo de schijf naar beneden en dan, dan, dan moet het allemaal goed komen. Ja, ja dat is helemaal goed. Nou, jij ontzettend bedankt voor de, voor de aandacht aan mijn nieuwe single. Ja, graag gedaan. En uh, ja, natuurlijk blijven we je, je volgen. Ja, zeker weten. En ik jou ook, dat weet je. Gelukkig. Oké. Okay. succes hey. met de uitzending en bedankt. Ja, jij ook bedankt, hè. Joep, fijn. En een week, week. Ja, goed weekend. En uh, ja, groetjes thuis natuurlijk. Dat is goed. Dank je wel. Hey. Fijne uitzending. Dank je. Doeg, doeg. Doei, doei. Dat is dan José, Sip en geen minuut meer zonder jou. En ja, Beb en Bert, die, die waren ziek. En uh, ja, wat gaan we doen? We gaan een, een nummertje verdraaien van... van uh, ja, doe maar wat. Ik naar een taxi en uh, ja, hey, moest eventjes uh, snel, want uh, ja, er zijn wat, uh, wat kleine probleempjes hier oh. Cornel live met Trabassi, man! Ja, man. Cornel met Travassi en Olsay, een lach Zitten we hem entertainment voor jou tot de klokjes van 8 uur. Het was gewoon op een dag dat ja, ik zag. I don't have time Ha ha ha ha is het. Als zijn naam lach. samen met Kornel en ja, hier bij CFM Entertainer voor u. Goedenavond. En mijn naam is Gertij. We gaan verder met Freek de Jonge en hij heeft het over leven na de dood. Of je christens en moedist bent islamiet of jood er is leven, er is leven na de dood dus rustig door oranje en geef extra gas bij rood Er is leven, er is leven na de dood Na de dood Wat Engels rundvlees bij je groenten of op brood. Er is leven, er is leven na de dood. Als je weg wilt uit Tirana, pak eens voor de gein de boot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven na de dood. Steek je snikkels onder rubber in een hetero of een poot. Er is leven, er is leven na de dood. Na de dood, na de dood, na de dood. Na de dood. Er is leven, er is leven na de dood. Heb je je dood, Naar de drie op een rij van Fred Heijn. er lekker bij. Ja, ha, ha, ha, ha. Hallo allemaal, ik ben Bert van Bip en Bert in de daarzaten. En wat fijn dat je luistert naar Entertainment for You bij ZFM Zandvoort. Hallo paraplu. De drie op een rij van Fred Heijn. Oh, baby. Cool Really drives me crazy You're the one who sets more to fire Every day it keeps on burning higher Don't think I'm a big lie When I tell you I want you I need you, don't you know it, baby Hey, baby The way you treat me cool Really drives me crazy Don't say no It's really time to go, babe You know, you know, hope is a gross So give me a chance And listen to my song One is one Two is two It's the two of us, honey You can take my love for you One is one Two is two And it's true. You know that things are true I say this man is loving you away pretty little honey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 Hey uh... Afkinten. We begonnen met uh, Nick McKenzie en One is One en daarna draaiden wij Cliff Richard met Angel en dit was natuurlijk de welbekende Roy Orbison, de Big O met Pretty Woman en uh, ja, we gaan weer een lekkere muziek draaien zo direct nog uh, proberen iemand uh, te bellen eigenlijk. Ja, gaan we doen en uh, nu eerst Peter Beensen en Melanie. Hallo, ik ben Peter Beensen. En het voelt goed om mijn nieuwe single aan te kondigen. Samen met mijn dochter Melanie. Hier op jouw favoriete radio. Muziek hier al, eh, vanaf de tolweg hierna. Zetten we hem Sandsport Entertainment YouTube klok's van 8 uur. Dit was Peter Beens met zijn dochter Melanie. En het voelt goed. En ik heb ook eh, iemand weer aan de telefoon. Ja, hij doet het weer. Ja, Joanna. Een hele goede avond. Een hele goede avond met Joanna Breach. Ja. Nou, gelukkig ben je er nog. Ja. Ja, want uh, ja, ik, had, uh, ik had echt een, uh, ja, een telefonisch probleem. <laughs> dus ja, ja dat gelukkig, toch? Oh. Gelukkig, uh, nou, gelukkig kunnen we hier in ieder geval nog dus uh, Ja. Hé, hey, uh, jouw nieuwe single, uh, Gebroken Spiegel. Ja, dat klopt. Vertel daar eens wat over. Gebroken Spiegel. Uh, nou, hij is in augustus uitgekomen, mijn zingel. Ja. En uh, ja, die gaat eigenlijk over... Uh, uh, dat uh, Ik heb het nummer eigenlijk geschreven... zowel om, voor mijn broer als voor mijn zoon. Ja. Uh, en het gaat over dat je iemand een spiegel wilt voorhouden. Een dierbare. En je wilt ze heel graag in jouw spiegel laten kijken. Ja. En uh, uh, ja, ze zeg maar meenemen... In, in, in de liefde die jij voor ze voelt. En je wilt ze niet loslaten. En soms hebben mensen een bepaald negatief zelfbeeld van zichzelf. Ja, klopt. En daardoor kun je ze op een bepaalde manier kwijtraken. En dat is nou juist niet wat je wilt. En dat, dat, eigenlijk, dat, dat, dat omschrijf ik in de single gebroken spiegel. Oké, want het is eigenlijk dus een... een, een, een, een uh, hoe zeg je dat? Um, toch wel een klein persoonlijk tintje aan ook. Zeker een persoonlijk ding. Ik heb er, uh, uh, ja, wil ik zeggen, ik heb het vooral opgedragen aan, aan mijn broer en, uh, uh, en, en mijn zoon. Ja. En uh, ja, mijn broertje die uh, is helaas overleden in 2012. Oké. Okay. En het uh, moment hoor, sorry. Ja. Nee, dat geeft niets. Ik bedoel dat, uh, dat kan. En dat is, ja, uh, dat is dat eigenlijk vrij logisch, laat het zo zeggen. Ja, ja. ja, dat is heel heftig geweest. En, ja. Uh, ja, uh, ik ben ooit als meisje, als klein meisje van elf neergeschoten. Ja. En uh, mijn broertje en ik hebben het allebei wel overleefd. Okay. Uh, ja. Maar mijn broertje raakte door dat schietincident in een rolstoel. Okay. En daardoor had hij een heel negatief zelfbeeld. Aha, en ja. uh, hij zag niet meer zichzelf positief in de spiegel, want hij kon niet lopen. En um, ja, dat maakte het uh, ja. heel verdrietig eigenlijk. En ik wilde hem die spiegel voorhouden en laten zien hoeveel ik van hem hield. Ja, en dat, dat ja. eigenlijk uh, ja, toch meer is dan uh, dat, zeg maar. Ja, eigenlijk wel. En, uh, maar ja, dat. Daar ben ik jaren mee bezig geweest. Ja. En ja, ik ben dit jaar 50 geworden. En uh, ik, had, ja, ik heb gewoon besloten om over die dingen te gaan schrijven. Ja. En dat heeft geresulteerd in onder andere gebroken spiegel. Oké, okay, want uh, uh, jij hebt eruit meegeschreven. En, en uh, hoe is het tot stand gekomen? Met, met uh, welke productie, of Nou, het is eigenlijk mijn single. Ik heb het zelf geschreven. Ja, en, uh, maar iemand heeft het, uh, neem ik aan, geproduceerd ook. Ik heb het eerst zelf geschreven vorig jaar in Los Negros ja. uh, en toen ben ik uh, naar, uh, uh, met die single naar uh, Ralph van Manen en Patrick Drabe gegaan ja. en uh, die hebben zeg maar, samen de productie op zich, uh, op, op, uh, op zich genomen ja. mijn tekst en mijn liedjes zeg maar. Uh, Oké, okay, ja, Ralph van uh, Maanen, die, die ken ik wel, ja. Ja, klopt, ja. ja. Ja, die hebben ook inderdaad ja, dus allemaal... Ja, namen. Dus daar mag ik trots ja. op zijn. Dat ja, die ook in mij geloven en uh, uh, ook geloofden in, in, in het liedje wat ik had geschreven. Ja. Nou, dan heb je in ieder geval de juiste mensen gevonden... die daar inderdaad uh, jou uh, daarbij hebben geholpen. Om het uh, ja. ten gehoorde te brengen, dat zeg maar. Ja, zeker. Daar ben ik heel trots op ook. En ik heb veel meer liedjes geschreven. En we gaan ook veel meer doen... Uh, nou ja, ik heb 19 september in een theater gestaan in Amsterdam. Ja. Daar heb ik ook mijn verhaal verteld. En daar heb ik ook heel veel van mijn eigen liedjes gezongen in mijn theatershow. Ja, nog net, vlak voor de, ja, zeg maar, de, de lichte lockdown, zeg maar, heb ja. ik nog een, ja, een theatershow mogen doen. Dat is ongelooflijk. Ja, nou ja, gelukkig maar zeg ik altijd al. Nee. Want, ja, het, het, is, het is een beetje een rare tijd. Nou ja, laten we wel. Het belangrijkste is gezondheid gaat boven alles. Ja, he. ja, ja en zo is het. Dat is ook belangrijk. Dat is absoluut zo. Maar zonder gezondheid ben je nergens. Nee, goed, maar muziek kunnen we op allerlei manieren uh, tegen horen brengen. Dus dat, uh, laat dat wel zijn. Is het uh, via televisie, is het via radio, is het uh, ja uh, een CD? Je je kan het downloaden. Uh, ja, muziek je overal uh, binnenhalen. Nee, en, en we hebben altijd nog uh, het fenomeen uh, social media, uh, uh, uh, YouTube hebben we nog en uh, gaat zomaar door. Dus nee, dat, uh, als het daarvan uh, eventjes af moet hangen, dan, dan moeten we maar kiezen voor de gezondheid, toch? En zo is het, ja. Nee, en dan uh, ja, draaien we het huis gewoon een lekker plaatje. En zo is het, ja. Ja, dat is ook belangrijk dat je gewoon uh, naar liedjes kunt luisteren, ook waar gewoon uh, waar een verhaal achter zit. Ja, dat, uh, uh, ja, dat, ja, dat, dat merkte ik wel, dat ik dat, daar heel erg de behoefte uh, toe heb om liedjes over echt het leven te schrijven. Ja, wel. ja, ja. en hoe mooi is dat uh, om, om dat uh, ja, in de muziek toch uh, te uiten? Ja, absoluut. Toch? Ja, ja. ja. Er is niks mooier dan muziek maken, wat mij betreft dan. Ja, en, en, en ja. ook uh, hey, je gevoel daarin leggen. Ja, precies. Ja. Toch? Hey hoor, ik ben ook uh, heel erg blij met en een gezegeld moment... Uh, met wat ik tot nu toe heb mogen doen. En vooral het vertrouwen wat ik heb gekregen... vanuit uh, het, mijn management, day Music. Ja. Uh, um, dat ik mijn single uit heb mogen brengen. En het heeft ook geresulteerd in iets heel moois... Uh, ik ben nu geld aan het ophalen voor Stichting het Vergeten Kind. Ja. Voor kinderen die zich in een gewelddadige relatie bevinden of uh, getraumatiseerd zijn door uh, oorlog of wat dan ook. Ja. En uh, daar ben ik uh, ja, daar heb ik inmiddels al 410 euro voor opgehaald. En uh, ja, daar ben ik nog steeds mee bezig. En dat vind ik echt uh, heel mooi dat ik dat ook heb kunnen koppelen aan gebroken spiegel. Ja. Nou ja, dat is uh, zeker een goed doel. Eh, ik, ik, ik hoor het allemaal. Dat, uh, ja, er zit niks anders dan goed. Ja. Ja, ja, <laughs> ja nee. Ja. ja, ja, ja. Hé, <laughs> hey, maar... Um, ja, heb jij uh, toevallig ook nog een uh, site... waar mensen uh, jouw uh, ja, acties uh, kunnen zien? Eigenlijk? Zeker. zeker. Ik heb mijn eigen website. Dat is wwwjoanna bridgecom ja. Daar kun je alle informatie vinden. En dan vind je ook de foto's van mijn theatershow. Uh, mijn uh, videoclip staat erop. Er staat een link naar, uh, een gebroken, of, sorry, naar het vergeten kind. Ja. Uh, dus mochten mensen willen doneren, heel graag. Ik wil heel graag mijn streekdoel van 500 euro halen. En natuurlijk wil ik heel graag meer. Ja. Maar je merkt ook dat mensen wel voorzichtig zijn met doneren in deze tijden. Wat ja, begrijpelijk is. Ja. Dus dan ben ik ook gewoon al blij dat ik 500 euro al uh, een, een, een vergeten kind een uh, mooie toekomst kan uh, geven. Of in ieder geval een, moment, een mooi moment kan geven. Ja. Maar het is Joanna-bridge.com, daar kun je me vinden. En op Facebook. Ah, oké, okay, Joanna. Ja, en dan is het Joanna, niet met de H, maar gewoon op zijn Engels, of zijn Amerikaans, hoe je ja, het ja, zeggen wil. Dan wordt het Johanna, ja, het is dus ja, ja. Johanna, maar echt Joanna. Ja, ja Joanna. Met J-O-A-N-N-A. -N -N -A. En dan bridge op zijn Engels natuurlijk, oftewel brug. Helemaal, He? ja. <laughs> Oké, okay, Joanna. Ik zou zeggen, ja, we gaan hem lekker draaien. Dankjewel. En ik hoop, ja, weer snel te horen. Ja, dankjewel. En jullie bedankt uh, dat jullie mijn single draaien en uh, jullie aandacht voor mij. Dankjewel. Graag gedaan. Hey, graag tot, uh, tot horen in de volgende single. Zeker, zeker. Oké. Okay. Dankjewel. Doei doei. Goed weekend. Ik, Ik hoor jou. Maar hoor je mij. Plaat. Ik zou zeggen, allemaal een heel goed weekend. Dankjewel voor het luisteren. En tot de volgende ronde. Bye bye. Zwaai, zwaai. Fano. het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.